Dan zouden we samen nog een gedeelte trachten te lezen God heilig woord. Het wel in beschreven in de profeet Jezaja. En daarvan nader het 35ste hoofdstuk. Wij noemden Jezaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen, de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron, zij zullen zien, de Heer, het hier aan, het hier aan onze schot. Versterkt de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Zegt den onbedacht samen van harten, wees sterk en vrees niet, zie, uw liever God. Zal ter wrake komen met de vergelding, God. Hij zal komen en u dienen verlossen. Als dan zullen der blinde ogen opengedaan worden en der dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupelen springen als in het. En de tong der stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras, metriet en biezen zijn. En al daar zal een verhevene baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg wandelen, uh, um. zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verschuldig gedieten zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot ziel komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. <coughs> Onze hulp. <helpen. coughs> Zij in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt. En eeuwig leeft. En nooit of immer laat varen. De werken. Zijner handel. Genade. En vrede. zijn met u. Van hem die is. En die was. En die komen van. En van de zeven geesten. Die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. De getrouwe getuige. De eerste geboren uit de doden, de overste, der koningen, der aarden, Amen. De stoffen, onze overdenkingen. Voor dit avonturen leggen ons na de verklaring in het boek der openbaringen. Dat veertiende hoofdstuk, openbaringen 14, en daarvan in zonder het dertiende vers, waar God's woord al dus reed. En ik hoor de ene stemmen uit de hemel, die tot mij zeiden schrijft, Zalig zijn de doden, die in de nere sterven, van u aan. Ja zegt de geest. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En de haar werken volgen met hen. Die daar de, de toekomst voor de kerk. Die haar wacht tot in de Eeuwigheid. voordat we daar te over gaan. Vragen we om een zegen. Is spreken en luisteren. Och, verhoor en horen, Want er is niets wat ons breekt dan de liefde God. Er is niets wat ons doet smelten dan het bloed, God. Er is niets wat het steenaard wegneemt dan de barmhartigheid, God. Er is niets wat ellendigheid onder het zwarte weg neemt aan de rechtvaardigheid. Op de welken in den man van smarten voldaan en voor eeuwig genoeg gedaan. En op grond daarvan uw kerk opzoeken en met uzelf een bezoek, en ten einde, als het is zonder einde, uzelf een eeuwig geeft, in de welkens door Christus, voor eeuwig in God leeft. Gij zijt den schepper, en alle nieuwe daden, Getuige van uw almacht en vrijmacht. Gij zijt een vrij God. Gij mag doen zoals het u belieft. En gij mag ook laten wat u niet belieft. Gij mag geven wat u belieft. En gij mag ook onthouden wat u belieft. Gij mag oprapen en ook laten liggen. Gij mag verdoemen en ook verzoenen. Gij mag naar de hel sturen en ook naar de hemel trekken. Gij mag afwijzen en u mag ook onderwijzen. Dat alles leg in Jacob's kop. De welke een Israëls God geworden is. In een witte keursteen. Met een nieuwe naam daarop. Die niemand kan lezen. Niemand. Niemand. Niemand. Dan die hem ontvangt. Die zal daarop lezen. Ik heb uw licht gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden die wel eens waar rekken, maar nooit zullen breken. Gij mogen in dit avontuur in onze onderlinge samenkomst met uw inkomst verrassen, met een zodanige verrassing dat het rijk van Satan inkort, verwoest en bestookt, met een zodanige verrassing, dat er een Filistijn besneden, het had de hart van het hierverbreizeld, een haagdense was ten moord blank gemaakt, in het zoete bloed, in het goddelijke bloed, in het vers houdende bloed, in het vers blijvende bloed, in dat bloed dat nooit verderft, nog verbindt, maar samenbindt aan den goddelijke drieënhuis tot een eeuwige eenheid door het geloven. Ach, of u in het avonturen in onze wegzinkende wereld waarin wij leven, en Nederland, posten, uit en overheid, nog eens op de verlorenheid des land, en der kerk in de algemene zin, en nogthans in de particuliere zin, Zullen altijd waarders behouden worden. Zullen altijd nog waarders. Zal is maar een enkele gewonden worden. Die een vrijgeleide zullen ontvangen. Waar ze ook gaan en waar ze ook staan. En waar ze ook omgebracht de dood zal ze binnenbrengen. De dood ze doen verhuizen. Na de samenkomst. der eeuwige het zalig in een God. In het goddelijke gezelschap. Van den vader, den zoon en den heilige Geest. Die rust van den vader. Die rust van den zoon. Die rust des heiligen geestes is een ondoorgrondelijke zoete rust die nooit verstoord kan worden of zou worden. En ervaren ze met uw knecht, Job, dat die rust heerlijk is, want ze is uit God is van God, en we door God geopenbaard in het vlees die nooit gerust is, voordat de laatste penning en de laatste zucht geslaat is, en voordat de laatste druppel bloed uitgestort is. En die onder uw kruis liggen, daar zijpelt dat bloed goddelijk in. Tot wegneming den zonden en aanneming tot kinderen. En bedekking van uw geldende gerechtigheid. Waarin God zit. Waarin al de deugden des vaders. Zijn dan opgeluisterd en die ganse kerk in de vrolijkheid God eeuwig vrolijk zullen zijn. Ach, laat uw woord eens vallen tot een biddag. Laat uw woord eens vallen tot een nooddag, tot een schulddag. Laat uw woord eens vallen met inleving tot een oordeeldag. Opdat het oordeel drukken, indrukken, en in armen zonda drukken. Aan den troon der vrije ontferming is er voor de nare kermer nog een En In de woon zullen geen. Schuldenaar die nog nooit zoveel schuld, als iemand ooit op aarde gehad heeft, de zijne zijn, en dat daarin een middelaar in de grootste zonde bemiddeld, en twee tot één maakt, niet alleen tot één, maar tot eeuwige vrienden maakt. O open uw woord, o geworden woord. Uw almachtige kracht kan niemand weren. En uw almachtige genade kan niemand keren. Hoe ver en alle zulke weg eens doorgaan, zal het bekeren, zodat de laatste bekeerd is. En als dat zal zijn, zal er niets meer te bekeren wezen. En zal het einde van deze schepping eindigen. Ach, aller dierbaarste heer Jezus. Laag spreken zijn woord tot onze hebben tot onze harten. Welk een enkel duisternis zijn en nacht. Ach kom, o zonne der gerechtigheid. Verlicht nog, verwarmt nog en vermuild nog. Want niemand brengt ons in de vallei der rood moet aan u lijden. Niemand brengt ons in de zelfvernedering dan alleen door uw vernedering. Niemand brengt ons in dezelfde vervoeringen dan alleen door hem die betuigt, leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en niet terug van het Niemand maakt de zonde bitter dan U kruis. En niemand schept blijdschap dan alleen door middel van uw kruis. Niemand herademt in hemzelf, alleen in hem, die de adem op Golgotha en zijn zielen in de handen des vaders gelegd heeft betuigende Vader, in uw handen beveel ik mijn geest en dan gaan ik de ganse kerk over aan den vader, door wie komt het beter bewaard worden, aan den vader die in al zijn deugden verheerlijk en zijn gerechtigheid oneindig verhoogd geworden was, door de aanbrenging van God die mens werd, en een oneindige gerechtigheid beantwoordende, aan de raar oefenende de gerechtigheid God. Heren, we mogen ons allen een oor schenken. Dan we hebben het niet. En alleen met alles gaat, dan hebben we het alweer niet. Alleen dat alles doorstoken, het is alweer nodig dat doorstoken wordt. Al hebben we alles maar gehoord, het is alweer nodig. Om bij vernieuwing te mogen vernemen. Eenmaal sprak God tot mij een woord, en tot twee maal toen ik het gehoord, dat de sterke God dus is. Gij mag uw arm, Sion en ons vaderland arm maken, om rijk gemaakt te worden, door een most het zaadje geloof. Gij mogen uw kerk nog eens uitdrijven uit het Hunnen En ze aandrijven in de levensklacht. Door de heilige geest toekomt ooit. Rechtvaardig voor God. En dan zal ik ooit ervaren met kennis nemen In de Heere te sterven. wat toch eigenlijk niets. Dan het leven is. Ach, geen van ons in het avond. Terug verzondig. En hoe diep ook verbeurd Om dienst te willen. Die tot zonde gemaakt. Op dat de kerk in hem. Rechtvaardigheid God zouden zijn. Laat de muren vallen. Gelijk ze van je de govielen. En uw bruid ervuil, Mijn liefste staat achter de muur. En als de muur valt, dan ziet ze hem. Aanschouwt ze hem, zijn alle muren weg. Springt ze met u door een bendel. En gaat ze met u. Door alles heen, want gij zijt peres. Den doorbreker, den voortbreker, totdat de laatste door u gekocht en betaald opgehaald zal zijn, en daar zullen wezen, waar geen inwoner meer zonde ziek is, niet meer ziel ziek en ook niet lichaam ziek. Want al daar zal vergeving Van ongerechtigheid Voor eeuwig zijn Ach wees ons genadig Aller dierbaarste leraar Zonder weergaat En aller volmaakste profeet den ontdekker van de wille God, en de volvoerder van de besluiten God, en de voldrager van het welvaren God, o gij zij die leef uit de stemmen van je duim, de bevonden, om dat boek te nemen, en zijne zegelen op te brengen, en de verbond is het openbaren, der onveranderlijke liefde door Christus aan je ganse kerk, maar ook de verdelging, die ook strekken zal tot uw heerlijkheid, in alle uwe en hunne vijanden, Wees ons genadig, om diens wil. Door wiens tussenkomst, er nog zaad is voor de zaar en nog brood voor de eten Door wiens tussenkomst, de kerk uitkomst, hopen op de toekomst, en de zee is eeuwig. De uitkomst die gezelve zij door u in het verlossen van hun voor eeuwig ontvangt en u overhoudt, die alleen voor eeuwig behoudt. En de ik. Hoorde een stem uit de hemel. Er was dus geen stem uit de hel. En ook niet een stem van een mens. Geen stem van de aarde, maar uit den bovenste hemel en hemel der hemelen. Waarvan den dichter in Psalm 133 leeft en belevende zingt. Hoor je? Belevende zingt. En den geloofsvinger wijst daarheen. Daar woont hij zelf. Daar wordt het heil verkregen en het leven tot de eeuw. En ik hoorde, als een klare beweging, dat Johannes zijn oren doorgestoken werd, ja. zijn oren doorgestoken om te horen. De woorden des zonen God. En die ze gehoord hebben. Die kunnen niet leven. Maar die zullen leven. Om te gaan sterven. Want leven is die sterven. En straks is sterven voor de kerk leven. Zonder sterven. En ik hoorde, dit was niet de eerste maal dat hij de stemmen desheren hoorde, gelukkig niet. Het is waar, het is waar, het is waar. Christus getuigd als zijn jongen, ik zal niet veel meer met u spreken, niet veel meer. Maar hij onthoudt haar toch in de diepste beproevingen en raadselen des harten. Zijn onderwijzingen niet. Want zijn eerste stem. Die Johannes vernomen heeft. En Marke gezien En Matthäus 4. Dat was de eerste stem. Zou je die ook al horen? Eerst de En eerst Blijnveest. En die stemmen. Die is hun geschonken op hun vissersschipje. Christus zei Volg mij. Dan stap je het schip uit. En dan ga je volgen. Ja. Want als Christus zegt, Volgen daar trekken. En als Christus trekt waar zij dan niet heen gaan. Al die in de oven, al de recht die in de leegde keel, al die zijn kerk aan een woordig paal, oh, dan terecht en rekt zijn zielen naar hem uit, dwelken alleen het leven. En ik hoor de ene stem des almachtigen. Want die alleen maakt leven, die alleen dringt in het hart en die stem die blijven leggen in het hart en die gaan wortelen in de diepten en brengen stervend leven openbaar. Ja. Waar begint het sterven? Waar God begint? Daar begint het sterven. Het is een onbegrijpelijk wonder. Als God je het grootste wonder vanavond schenkt, dan wordt het ellendigste mens wat ooit op de wereld gevonden. En het rampzaligste mens die niets niet voor ogen ziet, dan heil, dood en eeuwige verdoemenis. Dat is een bewijs van God van jou. En dat is ook een bewijs dat je naar Jom gezien hebt. En dat is ook een bewijs dat die genade gespronken. Die eerste stemmen, dan kan ik niet genoegzaam de nadruk opleggen, want die is alles noodzakelijk, die haalt een ziel uit zijn graf en doet hem zijn graf heen leven. Die haalt een ziel uit een geestelijke dood en dan gaat hij zijn dood inleven. Die haalt die ziel uit een onbewuste hel en dan gaat hij zijn helle leven. Die haalt die ziel uit de lusten van de zonden en dan doet te verteren onder de smak van de zonden. haalt hem uit dat geestelijke, dooddelijke ongeluk. En hij maakt hem zo ongelukkig dat God alleen zijn geluk maar uitmaakt. Hem. Hij werkt biddag Dan komt de dankdag vanzelf op zijn plaats. En ik hoorde wanneer dat horen. In de avonturen zijn mocht gelijk als bij een saalers. Hij zal het niet En de duivel zal er ook van afbreken. Ja. Want die zou in de duidelijkheid gewaar worden. Die ben ik kwijt. En die blijft. Daar waar hij levend gemaakt is. En uit de machten der duisternissen getrokken is om. De macht der duisternis in te gaan leven. En alleen door de zon der gerechtigheid ligt buiten hem, ligt boven hem, en is een straaltje licht in hem. O, oh, waar het licht is. En ik hoor de ene stemmen. En wanneer God een heilige geest dat woord indrukt, dan hoor ik dat. Beterder zag mij hoort. Dan hoor je dat nog duidelijker zag mij hoort. Hoewel, het maar een gefluisterings van den derde persoon, in die diep gevallen zondaar, zal nog die nogthans die fluisteringen gods die met kracht in zijn zielen indaalt, met een ja nooit vergeten. En zeggen daar en toen, daar en toen. Is er wat gebeurd wat voorheen nooit gebeurd was? En ook niet binnenkom. Daar heb ik gezien wat ik er nooit gezien heb. Dat God mijn rechten en ik zijn misdadiger. Dat God mijn rechten en ik de wet zo vertreden. Dat God de rechtvaardige en ik de doenwaardige ingewonnen overwonnen. Om de zonde bitter te kennen dan de macht der helle, wat zeg ik? De zonde smattelijke te kennen dan de eeuwige toren gods. Want de zonden zijn sterker dan de hel. Sterker dan de gramschap God. De zonden zijn sterker dan de toren God. Er is naast Christus. Geen sterkere macht dan de zonden. De welke alleen door almacht. En door eeuwige vrijmacht, door God geopenbaard in het vlees, te niet gemaakt en ontmacht, en de macht der genade verheerlijk, zodat een apostel zegt, wanneer ik zwart ben, dan ben ik sterk. En ik hoorde de stemmen uit den hemel. ik dat daar nog een andere stem van danken komen als vervloekt, zei u. Dat er nog een andere stem van danken komen gaat weg van mij, gij vervloekt. Dat daar uit de eeuwigheid nog een stemme vandaan kan komen, waar God vermaakingen in heeft, omdat er een stemmen van de aarde gegaan is. O dooddele uur, wat heet het, doet mij branden. maar na is een week en smelt in de eeuwige Als het was voor het vuur, daar heb ik de stemmen gelieden. De welke de stem van een recht door de reedwogen vader maken. De welke de stem van een vertorend God voor de reedwogen verzoend God maken. De welke de stem van de vervolgenheid God openbare door recht en gerechtigheid. God is liefde. Ja. Zo haast, zo haast, is even zeggen, stelen. He, huh? is stelen. En ik in een stem nooit spreek Christus te vergeefs. Nooit, nooit heeft hij elkaar de één stap te vergeefs gedaan. Ook nooit heeft hij een ademtocht te vergeefs gelaten. Ook nooit heeft hij één woord te vergeefs gesproken. Waar hij sprak, dat sprak hij tot de ere zijn vaders. Daar openbaarden het hart van zijn vader. Verklavende de verborgenheden zijn vaders, zeggende vader. Ik heb nu uw naam de mensen kinderen geopenbaard. De welke geen mij gegeven. Dus En ik hoor de ene stem, zou je maar horen. Ik denk aan handelingen twee. Daar hebben duizend Godmoord en Christus doden. De stem God schoont wanneer Peter zei, die gij vermoord hebt. Die gij gedood hebt. Die gij aan een wasbouw gespijkerd hebt. Die gij uitgeworpen hebt. Waar gij van gezegd hebt. Geen Jezus, geen Christus aan een kruis. Waarvan gij geroepen hebt. Weg met deze. Hij toch gedaan. Hij toch gedaan. Hij heeft toch gedaan. Hij mocht gekruisd. Hij is een bloedtoog gestoken. Hij is een zijden onderstoken. Ik zou je haast feliciteren. Ja? Wanneer gij het in mocht geleefd hebben, er nog iets. Van een leven, man, hier heb je de kruis over die rijden verlogen. Er. Hier heb je de verlogenaar van vaders lieveling. Hier heb je de verlogenaar van de evangelie. Want dat is alleen voor een moord en alleen voor een zondag. Alleen voor een verlorenen, O geliefden. Genade in te leven. En met te beleven. Zij zullen zien, die zij doorstoken hebben. En wanneer ze hem zullen zien, als die ze doorstoken hebben, zal die smart Christi de smart zullen, de lustig, smart zijn. Dan zal die ellende de diepste ellende zijn, ik denk. Dat gij dan alleen gewonnen zou moeten worden om u zalig te laten maken door een die aan een kruisbalk hangt, en die gij er zelf aangeslaagd hebt. Waar gij in onwaardigheid zal uitroepen, niet hij naar het kruis, maar ik, niet hij naar de hel, maar ik, niet hij verdoemd, maar ik, niet hij daar hangende tot een smaak waarvan ik leef in de professie van Jesaja 54, dat zijn gelaat was verdorven, hij was geheel ontmens, geheel ontmens, dat was geheel mismaak geliefd, en zoals die daar hangt, wist die voor een zoon dat dierbaar bemiddelen, zo die daar hangt, in zijn lijden schraffersselen, zo is die voor zijn kerk onmisbaar en zingt de bruid, mijn liefde is blank en rood en rood. En draag de barier boven tienduizenden, want zo middelaar past mijn zoon hoge priester. De met een offerandum, in eeuwigheid volmaakt. degenen die geheiligd zijn. Eeuwig gevaarlijk. wat een heel geweld Dat u zo'n lieve zoon heeft. En die allergeliefste zoon. Overgegeven hebt. Tot een allesmaatelijkste dood. Opdat zijn dood. De belangrijkste dood. Zijn dood. De waardigste dood. Zijn dood. De misbaarste dood. En nog eenmaal. Zijn dood en zoeten dood zal zijn tot een doorgang tot God. In vrede door zijn bloed. Ja. Maar nou eens even overdenken. Zijn mooi zeven overdenken. Ja. Ja. En ik hoor hem. Ik denk aan de meesten onze zullen moeten zeggen, man. Ik heb mijn leven lang de stemmen, God zo in zijn algemene zin gehoord, gelezen, gehoord van de kansel. Ik ben 60 jaar oud, ik ben 70 jaar oud en ik ben 80 jaar oud en ik heb nooit anders onder de waarheid geleefd. En ik heb nog nooit die stem tot leven maken. Ik heb nog nooit die stem tot wederbar, Ik ken nog nooit die stemmen gehoord. De welke de schuld thuis brengt. En de ongerechtigheid opleegt. En me dreigt. Tot een troon der genaden. Om te moeten roepen. En te willen roepen. En te zullen roepen. Johannes hoorde die stemmen. Oh het is een zoepadmos geweest. Oh het is een patmos geweest. Wat geheel naar Christus rook. Waarin geheel Christus zich openbaarde. En het verlossingswerk en het welbehagen gods openbaden. De zegelen opgebroken, zijn vijanden verbroken. En zijn kerk in ere gunst en gemeenschap zijn kwade vestig. Ja. Er wordt een beetje dankbaar. Ja, Er wordt een beetje dankbaar. Dan weten jullie waar we uitgevallen, maar ook waar we teruggebracht. O, oh, ontvangen. Wat zeg wat zeg ik gelieven? Die ontvangst door den Vader, door zijn bloed en zijn dood, draagt het welgevallen des Vader, draagt de vermakingen zijn vader. Want wanneer hij zijn ziel tot een schuld overgesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. De Vader keert hem uit. De Vader betaalt hem Hij die de laatste pen betaalt hem. Zal aan geen bruid breken, zal aan geen vriendin ontbreekt. zal zijn zuster hebben. Waarvan hij zijn oudste broeder is. Het is waar. Het is waar. Als we zien hoe ver het weg is in ons land. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Ik kan alleen dit nog zeggen, er mag nog het worden. De Bijbel mag nog gelezen worden. Er mag nog gekatekiseerd worden. Dat mag nog. Ik zeg nog. Nog. Want we staan op een drempel, dat God ons alles ontnemen kan. En wat zullen we te zeggen hebben. Dan het nooit gewaardeerd heeft. Hem nooit geëerd hebben Voor de grote gifte van zijn woord. Voor het grote gifte van zijn onderwijs. Nog meer. Nog meer. Dan hem nooit naar waarde naar gewaardeerd waardige heeft. Waarvan de waarheid zelfs zegt in de evangelie van Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld. was is er slechter dan de wereld? Wat is er goddelozer dan de wereld? Wat is er vuiler dan de wereld? Geef zelf eens antwoord. Zeg het eens dus hier. Zeg het eens dus hier. En dan moet je niet alleen zien naar de wereld van onze overheid, dat vorstenhuis. Nee, achter je versie, dan kom alle vuil vandaan naar buiten het vuil dat naar buiten komt, dan komt binnen vandaag. En die vuile fontein, die kan met niets gedemd worden. Dan met de fontein uit de profeet Zachariah, en dien daar. Zal er een fontein van de hoop van zijn tegen de inwoners van daar, van de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde. En tegen de orijnen, dat hij de enige fontein die wegweegt met die zonde. Dat hij de enige fontein die de zonde wegneemt en wegwerpt. En nog meer, ja nog meer. Want niet alleen ontvangt de kerk vergeving der zonde, maar dan leg je daar nog naakt volk. Dan leg je daar nog naakt. Vergeving der zonde het is een zoete weldaad, maar wanneer het verder gemist werd, dan bleef je daar nog lekker zoals je dat lag, maar waar hij zonde wegneemt, dat schenkt die gerechtigheid. En waar die gerechtigheid schenkt, dat bedekt die de naaktheid. En waar die de naaktheid bedekt, daarin het brengt, is in de tegenwoordigheid zijn. Vader zonder vlek en zonder rimpel. Ik hoop dat hij het beleven mag. Ja, ik hoop dat hij het beleven mag. Het is eigenlijk onmisbaar om het niet te beleven, en het is zalig om het te mogen beleven. Mooi. Oh ja. Maar Johannes krijgt een. Opdracht, Met een opdracht. Een goddelijke opdracht schrijft, En de inhoud van de opdracht is. zalig zijn de doden. Waarom moet Johannes het niet bepreken? Waarom moet hij dat hier schrijven? Ten eerste, er was op pad, mocht niet te preken. Zou dat een pad moest zijn voor God's knechten. Als hun monden gestopt worden. Zou dat een pad moest zijn. Als een meruterfot over de heinen heen gezet worden En stomme sobaten moeten gaan belinken. Gelijk we dat ook minder er in ons ziek zijn belinkt en stomme sobatten. En zo'n stomme sabbat kan alleen maar vergoed worden door de eeuwige sabbat. De rusten in je zielen met onderwerping dat niet preken of wel preken. Dat daarbij beiden in hem gevonden wordt en het niet preken vergoed wordt door hem zelf. En het welpreken alleen gezegend kan worden door hem zelf. En dan, dat woord schrijven. Dat wil, dat wil zeggen dat het blijft. Men zegt, zaken leven wel die niet schrijft die niet blijft. Woorden gaan makkelijk te lucht, de klanken gaan makkelijk te lucht en de woorden worden makkelijk vergeten. Mooi vanavond als je thuis mag komen, maar eens even waar er de eens denken, waar je er nog vanaf is. En de morgen nog eens denken waar er nog vanaf is. Ik weet er niks meer van. Ik weet er niks meer van, we me gisteren gisteravond voor. Ik weet er niks meer van. We zijn nergens zo onvatbaar voor, als voor het getuigenis van God. Het is niets wat een mens makkelijker verliest, wat hij vast moest houden. En makkelijk vergeet wat hij eigenlijk moest onthouden. En zo makkelijk onthoudt wat je veel beter kon vergeten. Ga je leven maar eens na. En dan zul je deze zaken menigmaal in je leven terugvinden. En zeggen ja, wat is toch waar. Wat vergeet ik toch makkelijk de vermaningen, de speren. De waarschuwing, God, De welke van den kans zal afgeroepen worden, wendt u naar mij en wat er verder volgt. En van den kansel zal afgeschreven worden, zegt de rechtvaardige wat er verder volgt. Gezult met mij moeten zeggen, mijn medereizigers en hoorden. O, oh, wat is die mens toch doof omdat hij dood is? En wat is die mens toch dood? En daarin ook geheel dood. Wat heb je al gehoord van je leven? Wat heb je al gelezen van je leven? Ik zal er nog iets aan. Heen. Wanneer we daar een terugleidingen in krijgen in krijgen, arbeid die aan loons en kosten gelegd is, en tot hiertoe aan geopenbaat is, de zorgen God toch volk en de nawandeling van zijn woord, dan leest geen Jezaja 1 dat God geen raad weet met de mens. God niet, nee. Nee, God weet geen raad met die mens, nog die mens ook is geen raad te weten. Maar God kan toch niet radeloos worden, zijn naam is toch wonderlijk, zijn naam is toch raad, in de inderdaad. Maar hier krijg je een openbaring geliefden en dat is waar je in. Dat zegt de mond en waarheid, waar toe zou geslagen worden. Ik kan je man wel wegnemen, maar dan bekeer je nog niet. Ik kan je kind wel wegnemen, maar dan bekeer je nog niet. Ik kan je vrouw wel wegnemen, maar dan bekeer je nog niet. Die zou God wil zeggen, er is niks meer aan u te doen. Je bent een opgegeven mens, en je weet dat als een mens opgegeven wordt in de natuur, dan mag hij eten en drinken en doe wat hij wil. Oh, golie, het trekt het eens een beetje naar je toe. Want aan de zon daar het in leed. Oh, God, ik ben opgeweken. En ik moet ook zeggen, maar mijn helpen niet. Aan mijn helpen niet. Ik heb al zoveel afgeleefd en nog ben ik dezelfde. Maar zou hij zelf eens willen komen? Zou hij zelf eens willen komen? Zou je zelf eens wonderen willen doen. Anders kijk ik me dood. En ik val straks in de nevige dood. Stukkie. Oh dat is toch een stukkie. Gerijstig. En dan een goddelijk geschrift. Het legt hier nog. Het is bewaard En het is nog onder ons. En wat moest Johannes schrijven wat God hem ingaf, Wat God hem voorgaf. Hij schreef maar na de woorden die hem heen gegeven heeft. Je zult zeggen dat is erg makkelijk. Ja als je handen maar achter zijn. En als je verstand maar vernietigd is. Dan gaat het over makkelijk. Want er is niet geen grotere en de wasboom in ons leven dan ons verstand. Dat is de grote dwaasboek Waarvan dan apostel zegt, ik zal het verstandig, verstandig het niet doen. En wanneer ga je verstanden niet in een nood en in een gezicht van de dood. Wanneer ga je verstanden niet, wanneer alle schulden zijn geen borg, wanneer alles oordelen zijn geen evangelie. Wanneer ga je verstanden niet als rondom nacht, boven je nacht, in je nacht rondom. God houdt niet van ons Hij moet er niks van hebben. Hij moet er niks van hebben. En wij willen het maar hebben. En wij willen het maar hebben. En weten en kennen. Ach. We hebben vanmorgen al gezegd dat niet te weten is een goddag en het aan god over te laten dat u weten en te volgen. In de oneindige wetenschap die in god is, is een kruisiging voor het vlees en een vernietiging voor ons verdorven bestaan. Ja. Maar de pijler verder, dus we moeten nog verder. Johannes schrijft, gelijk als een openbare één. Een goddelijke opdracht zie je nou wel. Dat die man nooit had kunnen denken dat Patmos zo'n verrukbaar eiland voor hem wezen zou. Dat dat Patmos de hemel zakken zou en hij in de hemel reizen zou. Dat hij nooit had kunnen denken dat hij op dat moest buiten zijn eigen getrokken werd. Geheel van zijn eigen af, en ik was in den geest. Op den dag des hier. Gelukkig toch niet. Ach ja. Dan hervat het Sion Wat we lezen in de verantwoordelijkheid, zei dat we alle doodstukken. Ik dank u, Heere, dat getornen op mij geweest zijn. Ik weet niet, vol. wat er dan liever wordt, de toren of de liefde. Moet ik het nou eens overzicht. Wat er dan liever wordt, de roede of de honing. Wat er dan liever wordt, het kruis of de kroon. Wat er dan liever wordt in het leven van de kerk. jezaligheid zaligheid op de Ere God. Was het liever engelen, Ere zij God. Dat doen ze het in de hemel mee. Dat doen ze het in de hemel mee. En ze hebben niet meer nodig. En ze zoeken niet meer op. En ze hoeven niet meer op. Als een zon dat daad, door de onderwijzingen des geestes aangetrokken, dan gaat het om zijn eer die staat boven de verkiezing. Zijn eer staat boven de goddelijke roeping. Zijn eer staat boven de goddelijke rechtvaardigmuizing. Zijn eer staat boven de aanneming tot kinderen. Zijn eer staat boven de hel. Zijn eer staat boven de hemel zodat hij gelukkig verheerlijk wordt. Gelukkig is. He? dat is toch zo gelukkig volk. Al zijn we het er zelden mee eens. Al zijn we het er zelden mee eens. Ja. ja. We leven hier meest maar in oorlog. Meest maar onverenigd. Ach, aan de midden van gisteren. In de overwegingen van de stoffen. En mijn zielen menigmaal overdag vragen, lieve Jezus. Zoek nu Emmanuel, eeuwige vader. Mag ik het nou eens even met elkaar eens zijn? Mag ik het nou eens één minuutje met elkaar eens zijn? Mag ik nou eens een ogenblikje, een ogenblikje verenigd zijn? Want hij is meest maar hel, woont meest maar hel. Maar de dag wil aanbreken dat geen nacht van tijd meer zijn of wezen zal. O, oh, die dag zal alles schaduwen vliegen. En gaat de kerk naar al een eeuwige wierooksruim voelen. Met een vol op En vreugde. Ik denk. Ach ja, die tijd zal het ik denk geliefden aan de hand van de wijl. Dat de aankomst van het nieuwe Jeruzalem zo verrassend zou zijn. Dat zelfs zo alles overklimmen zijn. En het zelfs zo allerzins verwonderlijk zijn. Als zo'n arme doemeling daarin gewacht, daarin gehaald, en op de knieën van de het vader vertroefd toe. Van aan de boezem. Van den gekruisd, meneer de Jezus. Door God de heilige Geest, Verkwikt, versterkt. Al dan zal de vader zeggen. Mijn kind, nou zijn we nooit meer mij. Mee, en nou zullen we het nooit meer om eens zijn. Ik die u en gij niet meer mij. Mee. Maar dan zijn we het eeuw. Niemand kan de eens zijn. God alles en wij niet. Ja, de toekomst van de kerk is goed. Ja, dat kan niet beter niet. Zalig zijn de doden. Hé, hey, hé. Hey, dat is een wonderlijk woord. Als de nieuwe stond zalig zijn de levendgemaagden. Zalig zijn de wedergeborenen. Zalig zijn de gerechtvaardigen. Zalig zijn de verlosten. Als de nieuwe stond zal het is, al God vol en dat zijn zo. Maar, maar ondertrijdend is het. In de eerste plaats halen we het maar aan. Dat het einde van de kerk hier op de God alleen zal zijn. Op uw stroom het stroom. En een apostel getuigd in het aardig van het heb voor de strijd Ik heb het geloof gehouden wat er hij zegt. Dan getuigde hij dood waarin je prikkelen was eruit. Hij was eruit voor. Hij was eruit. Er en dood dus waarin je overwinnaar. Hij stond op den berg bergje om. winnaar en overwinnaar. Hij is de hel tot een hel geweest. En zijn dood, volk dood. Ja. Meer dan 2000 zonden in de kerk. Oh, dan is het pad nog kruis de zonden. De zonden uit, pad moet ook uit. De zonden weg pad moet ook weg. De zonde weg, het kruis ook weg. De zonde weg en de nacht is overgegaan Naar een eeuwige dag. Daar zal dan Ja. Ja. Ja. Maar hier staat niet, twaalf zijn de uit En wat we zo even aangehaald hebben. Maar zalig zijn de doden die in de Ere sterven, maar die zijn toch gestorven, die zijn toch gestorven, zijn toch levende mensen, gerechtvaardigde mensen, juist daarom, luisteren ze even. Je leest in de profetie in Zeghiel 37, Blaas in die gedoden, niet in die doden, maar in die gedoden, die door de wet en recht en door de gerechtigheid God, aan alles geduld zijn. Die zullen alleen aangeblazen worden door een geest des vaders en des zon. Zit je ook al in dat dodensproces? Dat is niet makkelijk hoor. Nee, dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Nee, ik wil er elke dag wel uit, maar gelukkig houdt God me erin. Ja. Zalig zijn de doden. En al het nu met een beetje gemak eventjes aan te halen. Zodra een mens van God wederwaard wordt, dan ga je dood in. Je kan niet meer mee met de rest. Je eigen wat vreemd en vreemd wordt eigen. Hoor je? Zelf maar eens eenvoudig zijn. Ze vragen aan je zin. Volgende week is er een feestje bij mijn broer. U gaat toch mee zitten? Nee. nee, waarom niet? Waarom niet? U toch je broer? Nee, ik doe het maar liever niet. En waarom dan niet? Dat mag toch zeker wel? Of mag dat ook al niet? Mag dat ook al niet? Ik denk. Schaam, de zender Paulus aan de Korinther. af 15 de hoofdstuk. Dat 29 e vers. daar handelde de apostel over de opstanding der zon, de zegende. Indien in Christus niet opgelegd is, ijdele juvelo, gezijt nog een nieuwe zoon. Maar dan hadden hij aan de Dabelen geen gerand. En die we alleen in dit leven op Christus waren hoop van ze waren de ellendigste van alle mensen. En daar koppelt die dan weer hem vast. Want waarom worden ze anders voor doden gedoopt? Indien er geen opstanding zijn doden niet. Waarom wordt dat volk dan voor doden uitgekrijgd? Waarom krijgen we dan de naam ochtend door om hond er toch niks aan? Met die dode een hond toch nooit je praat? Die het nergens liever over als over het God, God, nergens liever over als over Christus. Aan zo'n dood en zo ont heb ik toch niet. O, oh, dan zie ik Paul. In den zijn brieven gelaten, dan zegt hij, de wereld is voor mij een pest en ik ben een pest voor de wereld. Daar is hij. Uit God als een dood. En overal uitgescholden als een dooden, In hun smaak en in hun hoofd. En in hun vervolging. Worden zij gedood voor de mensen. Die de maatschappij in de weg staan. Mensen die vermanen en waarschuwen. Ze zijn de dood voor deze maatschappij. Maar ook wordt bij tijden hun de dood. Het geeft wat hier op aarde is, Ja. Je begint eens een klein beetje Denk ik, de zin te verstaan He Zalig zijn de doden Die in Christus zijn? Maar nou, man de van nou, apostel Die in Christus is Is dus een nieuw Om En een U te breken dat degene die in Christus dus kan sterven. blijven is, is even waar. Maar in Christus is dat moet niet sterven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dat wordt niet anders ook volk. Je kan het anders willen naar de weg leggen. En God zal nooit de weg veranderen voor zijn volk. En hij zal nooit raad houden met zijn volk. Maar hij zal zijn eigen raad uitvoeren. En dat's de doodding van onze taal. En de doodding van de oude mens. op alleen de, de nieuwe adem scheppen buiten hemzelf. Adem scheppen die in hem zo'n eet wat en adem geworden is. Zalig zijn de dooden. En je weet. Ja, of je durft bijna alles niet te zeggen, maar. Maar ja, het moet toch maar. Het moet toch maar. Hoe lang kan een dood een mens boven de aarde houden? Huh? Hoe lang kan een dood een hond boven de aarde houden? Ja, ja man, ik weet toch. Ik weet toch. weet Al oh, leren met je leven dan zijn graf En dat in dit graf het lijk der zonde ligt te stinken. Waar je elke dag gewaar wordt wil. je lezen en je denken. En je verzuchten niet. Je kan nergens staan als het lijk der zonde dat eruit. Waarvan je nooit aan moet roepen. Aan ah, God leven in En waar daar het in het kan een leven aan mijn ziel. Dan heb je gezond Christus. Dan heb je een gezonde ziel waarvan je nog In 1 Corinthians 15. Ik sterf alle dagen, betuigende bij de roem die men in Christus, Jezus zijn. Dus met Christus en in Christus, elke dag sterf. Dat is Ik denk dan dat onder ons zijn die een man. Daarvan begrijp ik een beetje terug. Ja. Ik dacht, als men een Christus is, dan is het slecht bovenwaar. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Wanneer de rechtvaardig maken gepasseerd, dan zijn we onze oude welkom in de straat. Dan gaat het in pas zinken. Maar gaat het zinken ter handenijs en soms onder de nek zodat een apostel Romeinen zeven zegt, ik ellendig mens, wie zou mij verlofd sterft zijn? Omdat hij van Christus. En dan moeten ze niet sterven aan Christus. Noord, en en het nul. Maar ze zijn naar Romeinen zeven, alleen maar geroepen te sterven met Christus. Omdat er niet zo verblijft in je linge volk, dan zon, dan genade, dat er niet zo verblijft, dan helemaal niet. dat er niet zo in je harten blijft dan toren en eeuwige liefde, dat er niet zo in je harten blijft dan oordeel en een eeuwige verbond. Ja, wij dachten, oké, als dat gebeurd is. Ja, dan, dan zijn we drie. Dan zijn we. Wij ja. willen de mazand. Wij willen de mazand. En dan zullen we maar een beetje rondkomen. Ik wil er dit alleen aan doen. Zou de rechtvaardig maken die kruisende te hangen over elkaar? Is het wel? Het is een makkelijke makkelijkheid. Dat is een goed zin. Dat is een goed het in de rechtvaardig maantien, dat het stond de zodagen. En het blijft dus een goddelijke en om de behoefte van naar de orde, dat is het De behoefte van baden door de oververloren in de dan kan hij zijn boek. Ze lichtdekenen. En zijn verrichtigheid kwast. En een verloren zondag. Ze zijn die verloren Niet nee. Ik denk het wel eens Jij denkt maar bij bewijs dat we niet verloren doen. Ach, Luzi. We gaan in de beschouwing duizend verloren beden. Maar als men in de dag van de verloren gaat. Dan is de oren zoek. de heb je de meerdere lagen. Vader, de draag. U huilen. Zij die doen wel een zet. En het oh, meerdere gaat mijn gelaten. Hoi je wel. Dan word je niet alleen grondloos geklaard. Maar grondloos gesteld. En als een mens grondloos gesteld. Wordt, dan zeg je tien jaar. En dat is de hoofdstuk van je zwaar. Ik word een onderdruk. Gaat niet. Als iemand ondermijnt, dan klakt hij. Aan die. komt het uit? Zelf. Gij mijn borst. Gelukkig sterfd Gelukkig ziekd is hij. En Christus Silvio. dat genoeg is. Ja. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. En zagen we nu den heren, maar, hij ah, ging het wel met sterven. Maar nou, nou sterven ze in Christus. Nou sterven ze in de zon. Nou sterven ze om Christus willen te proeven, Christus. Ze moeten mij maar zeggen, oh God, ik loop te sterven, maar ik zie u niet. Ik proef u niet, en ik geloof in u niet. Ah, oh, dat is het maar wanneer als je Christus ziet en opsterven. sterven als ik Christus ziet, dan mag je een ogenblik als een gestorven en een gestorvene borgen adem trekken, terwijl ik het dadelijk doortrokken zou worden. Hiervan zegt dichter in de Psalm 66, nu ik mag ademhalen naar zo'n gevangen tegenwoordig, En, hoe meer genade, hoe smaller de weg is, waar? Ja. Het is en blijft eeden een, blijf een goddeligheid, met het bezit van God op recht, de gronde zonder God op aarde. Met een de openbaring, dat God in Christus je vader, en u zonder vader op de wereld, dat sterven, dat is sterven, en hij die de dag ontstoken heeft en zijn verlossing, nu mee doorgaat in de nacht, Oh meest nacht, en bij jou gaan Wanneer die zonne de gerechtigheid weer zo breekt. Ik zal zijn lof zelfs in dat we leven. En dan wordt weer sterven. Dan wordt weer sterven. Ik zal het kort maken. Na elke weldaad volgt is leven. En in elke weldaad ligt het leven. Maar zodra de weldoener zich onterecht. Dan begint het sterven weer. hebben gezond. Daar worden gehaagd als slachtruipen voor het meest gebracht. en Een duivel op je hielen. Een duivel in je hart. Een duivel in je werk. En een duivel in je overdenking. Een duivel in je gebed. Zodat geen leven ervaren. Dat de duivel zijn kop vermozelt. En nu menigmaal in de macht van de duivel. In de macht van de duivel zodat die kerk uit te opereren, is die zo welvermortig. Is die god toch welvermortig, volgens dat is gebeurd. Maar het moet voortdurend weer een oomstjes kiezen, dat er zo'n gods in de wereld gekomen is, om de werken des duivels te verbreken. Hij doet niets liever als die zielen vernielen en doorgaan te vernieuwen. Zodat je bij ogenblikken wel eens ruikt, oh god, komt er nou nooit geen eind en er komt nooit geen eind aan volk afdraa. Zwaar de slaap vallen als een bliksem uit de hemel, en hem is nog een kleine tijd gegeven, om te vernielen en te verwoesten, maar zie de zonen God wie de keefsen, de reedige duisternissen in zijn hand is, en een straat zou binden, en hem zou werpen in een eedige afgrond, waarvan de apostel zegt, en de grondheidsbreedt is. zal so voilà. De staten onder uw voeten verplekken. Geen duivel meer in de hemel. Niet eentje, niet één, En niet eentje je meer in je hart. Om je nachten bitter te maken. En je dagen te maken. Als het al het taak. Je hoort die vreemde van aan de duivel. Hij is er nog wel Jawel, jawel, jawel, jawel. Ik zal maar één voorbeeld noemen. Als er vanavond eentje door God aangeslagen wordt, En hij je hem vanavond op bij zijn keel. Is het waar? Ja. Ja. En zegt je top maar niet, dan ben ik voor u niet de top. U bent een verworpeling. En geen bondeling. En bid maar niet, want je bidden is niet meer als het janken van mond. Hij dat ook wel eens. Hij dat ook wel eens. Daar ze van binnen zeggen stop maar met alles nam, Want die grond onder je knieën die zakken dadelijk weg. En waar kom je dan? Kora oh, staat en de bier. O oh, geliefde. Ik ben blij dat die is van. Echter in de Bijbel staat. De laatste reis was. Kom ik, kom, dan kom dan kom, dan kom. Zo gaat menig man naar de prins toe. Kom kom, dan kom ik, kom. En mijn tweede vriend, als ik het zo zeggen mag, is Paul. Als ik naar de prins toe ga, waar ik het uit moest schreeuwen. Oh, God, weet toch deze dingen begwaald. Daar weet dat trapje op van. En ik weet er op Zal Zalig zijn de doden. Die in de nere sterven waaraan. Aan alles, wat... Aan alles wat geen God is. Aan alles wat geen genade is. Aan alles wat geen evangelie is. Aan alles wat geen bloed is. Aan alles, alles geliefde. Wat geen recht en geen gerechtigheid is. Aan alles waarvan Christus is Want Christus is alleen. Alles en in allen. Ja. Uiterlijk moesten ze blij zijn voordat hij sterven mocht. Ja, jazeker. Jazeker. Tussen onze blindheid en onze dwaasheid, dat we daar niet veel minder waar zijn, zwaardig gekeurd worden dat het duivel het losgelaten En na den tron door genade gejaagd worden, oh, god, de helle, oh, god, de lucht. Dank je rechtvaardig maat en haak en duizend lang. En je laatste grootschond moet... Laat het de maar aanhangen. En dan gaan we maar verder. Hoe meer grootschond moet je, nog meer duivel schond moet je. Hoe meer de helschond moet je. Hoe meer de vader die omhelst. En de zoon je kust. Kom meer dat de duivel zijn pijlen en je zielen met een... Ja. Zalaf zodat hij opgetuigd, zult je dan een verbreigend blad verdruiselen, een gedreven blad verbreigd, en zult je me naar hun droge stappen, waardeloos zullen vertellen, al dat er is, die zullen je worden, ze kiezen wel eens dat in mijn huizen, ik zou nooit meer boos op je zijn, als hij maar het zou nooit meer niet zijn Het zou nooit meer zo zijn dag, hij is de mijne. Oh, het zou mijn aangezicht geven, dat je aangezicht mag is. Waar daar een lucht. laat uit en lucht. Krijg. Ja, tevoren, gelukkig, wat gelukkig. De gelukkigste mensen zijn het toch... ongelukkigste hier. Is het waar? Ja. Ja. De zaligste mensen zijn hier het meeste rampzalig. Want server, alles is zonder brug. Alles is zonder brug. Alles is zonder de muur nu. Alles is zonder en de schuiten nu. Zodat ze naar ver zalig zijn de doden, doen. In de heere sterven van nu aan. Wat zegt dat van ze nu aan? Dat de sterven vroeger niet hoe we te sterven achten. Laten we daar onze tijd doen, zegt men. Want men kan u zo terug sterven. Terf, terf, terf, terf, terf, terf, terf, terf. Men kan niet Christus zijn zonder kruis. Men kan niet Christus zijn zonder het zon van een gevoel. Men kan niet Christus zijn zonder een patmos. Men kan geen christen zijn zonder verzoekenen. En zonder kruis. En zonder gedust. Men kan geen christen zijn zonder liefde. Lange heusdagen wat ze dood door, En dat door, dood door, En zijn opstand in onze kustanten. Daarom de gerusten uitgemaakt. Van nu aan. Van nu huil. Tot de laatste snet ah. toe. Waar zijn we beginnen? En ik denk aan onze eerste ouders. Nauwelijks waren ze het midden van het God in Christus. En daar leggen lijkt een lijk op de -like wereld. Abel. Oh, de mooie denken. Daar legt het eerste lijk. Daar legt het eerste mens in een dood. Ze hadden nog nooit geen dood mensen gezien. Maar daar hebben ze voor het eerst een dood mens gezien. Daar legt het eerste sterfproces proces voor Eva. Ze dacht dat die broedermode naar Christus was. Hij sterfproces. proces. Oh, van Kaaien af, zonder de moeder na. Ja, na de lucht, zonder u Je hebt trouwens uitkoken, Bart. En denk eens aan het stervend leven van de Noach. Wacht, waar zijn we beginnen? Denk eens aan het stervende leven van een Abraham. Er staat nu van iemand al op De vijf en jaren. Ah, stierf en hey, graf. Kies op de stad. Hij was blij dat hij zijn ziel kwijt komt. Hij was blij dat zijn ziel genomen werd. Hij was blij dat zijn ziel door God voor één dag vervuld. Die mannen boek wat lopen te starten van de stad. En zal het verhalen van de paterjarigen geliefden. Ze hebben al een gestorven, leven gehad. Maar, had ik dan voor u aan haar, Jacob en paterjarigen, hij stierf toen die gestorven was. En toen die ging sterven, toen was zijn sterven een eindige van sterven. Oh, dan had het sterven. Ja, en hij verlustte zich in God, oh, maar dan nog meer. Dan gaan we met een enkel woord weer aanbreken. Zal het zijn de doden die in de Heer sterven? Ja, van uw hand. Denk erom, jongen en oude, weg niet anders. Je moet niet denken dat God die smalle weg ooit verbreken zal. Of die enge poort ooit verruimen zal. We hebben die smalle weg nodig. En we hebben die enge poort ook nodig. zo. En die enge poort kan je alleen door in hetgeen wat God gedaan en gegeven. En de oude blijft erbij. En is de nieuwe vrij. Ja, zegt de geest dat eeuwig werkt, dat bestendig werkt. God en de Heilige Geest zet er de stempel op. Dan zegt de waarheid in het ja. Zegt de geest. Den derde persoon, den verzegelaar van het werk des Middelaars. Die den vader openbaart en den zoon verklaart, Die zoekt een heilige geest waardoor de aannemingen tot kinderen ontvangen en roepen. Uit zijn monden, abba. Lieve vrouw. Ja, zegt de geest. Zo was het gisteren. Zo is het vandaag. En zo zal het morgen ook zijn. Ja, zegt de geest. Den derde persoon, de welke. Het van een nog geen in de raad is verreden. In de verbondsluiting van den Vader met de Zoon, zijn zijleven schulden aan het borgenwerk van Emmanuel. om al de uitverkorenen die voor als een uitgang van de Vader en van den Zoon. Die grote kinderleider. De welke zijn volk leidt. Met een vaste hand. Daarvan een zien. God. Zal zelf zijn leidt. nog Ja. Zegt de geest. Die zoeten. Die onmisbare, God een heilige geest. die opent het woord. Die opent je hart. Die onderwijs in je hart, die drukte zal of zielen in het hart, zijn balsende zal het hart. Waarvan de waarheid, zegt ja zegt de of opdat zij rust mogen van hun arbeid. Deze rust geliefden is doorloos. Deze rust. Dat zegt de apostel van Hebreeën 4. Daar blijft dan rusten over voor het volk. Wat is dit rusten? Wanneer ze voor eeuwig buiten zich zullen rusten. Want hier is onrusten. En voor eeuwig rusten in bloed, En voor eeuwig rusten in de eer van Jehovah. Voor eeuwig rusten in den vader. Voor eeuwig rusten in den zoon. En voor eeuwig rust rusten in God en heilige. Ja, blijft dan een rust over Voor het volk. En dan een rust volk die nooit meer bestoot. Een stoorloze rust. Een stoorloze rust. En die rust zegt de waarheid die zal heerlijk zijn. Want God rust. in Christus is in zijn kerk. En de kerk door Richtus in God. Wat denkt u van die rust? Wat denkt u van die rust? En waar God in rust ik ken u ook van een rust hoor. En God rust in de zijn arbeid van hem. Die zich niet gaan om hen zijn broeders te noemen. En dan een arbeid of oh. Oh, wat een arbeidend leven van de kerk. Soms nachten. Soms dagen. Naar de zeer vermoeid. Je zou de zon eronder willen brengen. Je kan ze niet onderkrijgen, volgens Ik zou haast zeggen, maar laat ik het eerst tegen mijn eigen zin. Tot daar niet langer op. Niet. Nee. Je kan ze er niet onderkrijgen. Maar u moet ze er ook niet onderkrijgen. Niet. Nee. Wat dan? Wat dan? Ik moet toch staan en heilig maken. Laat een heilige geest heilig, ma heilig maken hebben. Laat een heilige geest de heilig maken hebben We moeten ook wat doen? Dat zijn we landen ook tegen Luther. We moeten ook wat doen Luther? Hij zei, je mag het willen dat je niks kon doen. Je mocht het willen dat je niks kon doen. Ja. Laat u zaligen, want een bank van Christus volk. Geld alleen in de hemel. En al onze arbeid, waaraan we enige waardigheid hangen, die moet een ene weg gedaan want Om zijn arbeid zal hij zacht zien. En zijn arbeid doet de bron levens met vruchten vervullen. Die nooit zonder vruchten is. En wat een arbeid wordt in je afgeleefd. waar je moe van wordt. En je een het einde kan komen. En onverwacht. En ongedacht. Daar vloeit de arbeid van je hoofd heen. En dan laat je al je naar bed gaan. Zeg oh God ik zat er weer tussen. Ik zat er alweer tussen. En wij moeten er altijd tussenuit gezet worden. En hoe meer er tussenuit, hoe meer Christus er tussenin. Waarvan van apostel getuigt. Laat. U zaligen. Zo te overgaven. Als doemeling. En als een hellerling. Zeg volk. In zijne gerechtigheid, in zijne genoegdoening en in zijne verzoening. We kunnen u naar de waarheid zeggen, dat er nooit iemand een bondem gevonden heeft, in het weergaloze lijden van Emmanuel. Maar dat alles smaakt naar God, het is alles een geschenk van God, waarin ten laatste God alles en in alles op heeft. Hoog, jongen, en oud, we mogen in naam dank dankz'n Het wordt ons nog gelaten. Ik voorzie soms tijden dat het maar heel met kort zal zijn. Heel kort. Heel kort. Er is niets meer te redden als God het geeft. Als een buiarder je met een buitenhuis uitdraagt, Maak die nergens druk mee. Maak die nergens druk mee. Maar laat dit uw drukte zijn. Hoe kom ik rechtvaardig vroeger? Hoe kom ik heilig vroeger? Hoe wordt God mijn God en ik zijn kind? Laat dat u drukte zijn. Laat dat u drukte zijn. Verder is er niets meer te redden. Kerkelijk ook niet en landelijk ook niet. Er is niets meer te redden. Als uw eigen ziel. Als uw eigen ziel. Je hebt er toch ook maar één hè? Je hebt er ook maar één ziel. En dan zou ik er haast nog wat aanhangen. Ach ja. Ik wens. Dat je met die reddeloze ziel. Aan je reddeloosheid ontdekt. En je reddeloosheid je uitdrijven mag. En in die reddeloosheid onderwijs ontvangen mag. Dat God recht doet om je nooit te redden. En je eeuwig te laten liggen. Hij zei, het kostte bij de redding zijn. Als God je niet meer hoeft te redden, dan leg je redding voor de deur. Nog een paar woorden. Zalers zijn de dood in de heren sterven. Ja, zegt de geest, ze zullen rusten. Ze zullen uit de vermoeidste mensen sterven. En een vermoeid mens haakt naar rust. En ik denk dat al Gods volk die al binnen zijn, zal er op hun doom rusten, als dan ze ooit op hun leven de rug gerust hebben. Dat rustige lieden, in de volmaat de deugde Gods voor eeuwig verdronken, een volle beet van wel eens smaak, hier elke liefde dronken, en deze rust kan door geen zonde meer verstoord worden, want die rust trekt zich uit, zolang als God leeft. En God leeft één, nog aan hun werken volgen met hen. Ze gaan niet voor hen uit. Nee, nee, nee, nee. Pauw. Hun werken volgen met hen. Niet voor hen, gelijk Rome. En dezelfde leert dat de mens door de werken gerechtvaardigd wordt. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Laat Mozes ons doen. Laat Mozes ons leven. Laat Mozes ons tot de Ere God. Voor eeuwige licht doen. Ik weet dat Christus wel zal weten. Waar Mozes je gelaten heeft. Je je hoeft niet te denken. Dat Christus niet weet waar Mozes zijn eerlijk. O Mozes legt. Niet zoals ik wel eens soort aan de rand van de hel. Maar Mozes legt ze in de hel. En Christus is nedergedaald ter hel. O, die van boven. Die haalt van een bodemloze hel. En van een bodemloze verdoemende. Zet niet in de eeuwige vrijheid. Die in Christus Jezus. Nog eenmaal. Laat Mozes maar aan een dijkje. Het is goed. Laat Mozes ons elke dag verdoemen, het iets bitter. Laat Mozes elke dag ons zeggen dat we maar aders zijn en slangen zijn. Waarheid zegt, die waarheid handhaaft En hij neemt het op voor de enige deugde God. De wet is lief, hoor. Jawel. Jawel. We zeggen vandaag, ja man. Je moet helemaal niet met de wet beginnen. Maar laat de wet nou met u begint. Mooi dan doen. Je moet heel niet met de wet beginnen, man. Je loopt zo naar de Evangelie. En dat neem je maar. Je mag zo niet twijfelen. Nee, het mag niet. Maar daar nou twijfel uit binnen. Hoe moet dan? Acheliep. Een Nog eenmaal. En zij zongen het lied van Mozes. Mozes voor dat hoor. En ik weet zeker volk, als Mozes je behandeld heeft voor de Evangelie. Als Mozes je ontdekt. en je verloren stuilt als een tuchtmeester tot Christus. Dat je hem daar nog zal dansen. En ze zongen het lief. Van Mozes. Dan volgt het hoor. En dan laat ze voor het lam leggen. Ja. Ja. Ach ik zou hier nog even willen blijven stilstaan. Maar mijn tijd zegt. Mozes. Daar moet men vandaag niet meer van weten. Men begint recht uit met Christus. Maar. Straks komt de wet. En dan is er geen Christus meer. Ja. Als straks Mozes komt. Bij het sterven is er geen slachtoffer meer. De, juchten, de jongsten en de oudsten onder ons. Dat die Mozes op visite krijgt. Als hij. Zuchtmeester tot Christus. Igelen die, die geloven. Tot rechtvaardig. En hun werken. Welke werken? Hun bidden. Nou. Ik wil alleen dit, maar we zeggen: Bidden is een lief werk. Uit een Heilige Geest het werk. Dat is waarom? Oh ja. Bidden. De opening. Maar weet je hoe mijn moeder dat noemt? Dat noemde mijn moeder hemelsbanket. Hemelsbanket. Dat is banket uit de hemel. Opening in je gebed. Volk. Dan moogt je hart al is maar een en al ader versteend. Een en al voet dood en oordeel. Tot voor mijn huis. Uw gans zat. Hoewel. Horen en tollenaren. Geef mij nu hart. Ik maak er maagden van. Dat doet hij maar nu wel. En dan doet hij dat zo dat de wet het goed kunt. Ja. Ja, niet tegen de wet hoor. Want de wet is niet tegen Christus. Kan je denken. Kan je denken. Ik wilde dit maar alleen aanhangen. hangen. Dat die zoete wet, wanneer die spreekt, dan zwijgt Christus. En als Christus spreekt, dan zwijgt de wet. Maar in de rechtvaardigmaking gaat de wet voor. En het evangelie komt. En een afgebroken zondag. Geen armen meer, geen beden meer, geen zucht meer. Geen gebed meer, geen traan meer, niets meer. Totaalweg niets meer. Nacht hier, nacht daar en overal. En daar zal Boaz zich. Ziet je dit. En hun werken komen achteraf. Hun tranen. Nou, ik hou veel van tranen hoor. Ja hoor. Dat is echt waar. Ze zeggen wel eens, zijn schreeuwen schrijvers voor. Ik wou dat ik meer mag schrijven. Ja. Ja hoor. ik doe hem graag hoor. Ik doe hem graag. De zomaar. De zoma Nee, Nee. Nee. van de waarheid onze lief. Dat daarom in Bezalm 51 en die zonder is in Lucas 7. Ze schrijven een plas van tranen om schoongemaakt te worden. Of hun tranen als gronden te doen gelden in eeuwigheid. Maar je hebt ze toch nodig, anders hebben God niks wisten. Maar laat ze achteraan komen. Laat ze achter je aankomen. En als ze achter je aankomen. Dan hebben ze geen gronden dat je rechtvaardig maakt. Geen gronden ja. dat je zaligheid. Dan heb je ze als toegiften voor je uit het verbond. Waarvan de waarheid zegt. En God zal alle tranen van hun aangezichten afwisten. Dat ze meest de mode naar dat ze meende ware zon, dat stralen ook in de Heilige heeft. Daar heeft Christus. Flessen staan in het kabinet. Dat eeuwige verbond. Daar staat de fles van tranen van die hoeren voor gelukkig Ach, gelukkig. Ik moet ophouden. Ik moet ophouden. Alles zeggen. Maar als er het einde komt, dan zelf, God alle tranen zelf, dat doet hij zelf hoor er is geen Michael die dat doet en geen Gabriel ook